Sit van der Linde met het NOS-journaal. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA van en GroenLinks. Dat lijkt hem niet verstandig, zegt Klaver in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver is wel beschikbaar voor een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootgebruikers komen op een wachtlijst. Tennet gaat de komende tien jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is nog wel ruimte. De Oekraïense havenstad Odessa is vannacht voor de tweede nacht op rij onder vuur genomen, dat meldt het Oekraïense leger. De luchtverdedigingssystemen van de stad zijn in werking gesteld om Russische raketten af te weren. Ook in de hoofdstad Kiev zijn de systemen actief. Persbureau Reuters meldt dat er ontploffingen en rook in Kiev is gezien. Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. Volgens NRC worden er wekelijks miljoenen patiëntendossiers gekopieerd zonder dat de patiënten dat weten. Huisartsen zeggen dat ze, dat, dat ze geen andere keus hebben, dat ze zich er niet van bewust zijn of dat ze het geen probleem vinden. Een luchtballon heeft gisteravond een noodlanding moeten maken in een woonwijk in Nijmegen. De ballon landde op een kruising in de wijk Kwakkenberg in het oosten van de stad. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat mogelijk de oorzaak geweest van een noodlanding. Volgens de krant De Gelderlander zaten er 18 passagiers in de mand onder de luchtballon. Niemand raakte gewond. Het weer, de dag begint met bewolking, met in het noorden soms regen of motregen. Gedurende de dag verspreid stapelwolken. Lokaal is er ook een bui mogelijk. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 Si no sintiera nada ahora me miras tan diferente y yo nadando encontré la corriente me tiende en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona reanimando un corazón que no reacciona no quiero intentarlo con otra persona hace rato me de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Ik heb een hele stem aan. Ik heb een stem aan. Ik een stem aan. Ik heb een stem aan. Ik Van de zomer op CFM. Hoor, hoor je nu, overal. ieder je nu, overal. en maal weer. CFM, zo. through the FM aan voor, yeah. FM's aan voor 106.9 FM. FM. Yeah, pull up at the ritz and my brand new whip and go. With a full eclipse and a moonlit lit like woe. Everything blurred, mixing all that smoke with the grey goose. anybody get on the bars, I'll both my hands on you. If you lose me, then baby, good luck I'm the king to your me. Still you're my soul, baby, you've won I'm the bubbles in your champagne Could be tight like you're holding your cup I'm the kiss to your conveying -oh, oh, know that you need me See Guess what they dance in Colombia?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 Duizend sterren, en Griekse wijn. Jij zei als met mij de zit daar die de hele nacht De zoekje spelen. Na na na na na na na na na na na na na na na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 My soul Tees me, tease me baby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 Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. Volgens NRC worden er wekelijks miljoenen patiëntendossiers gekopieerd zonder dat patiënten dat weten. En in de Amerikaanse staat Nevada is een huiszoeking geweest in het onderzoek naar de moord op Tupac. De rapper werd in de jaren 90 doodgeschoten en de zaak is nooit opgelost. Waar de autoriteiten naar op zoek waren bij de huiszoeking en of er iets is gevonden, is niet bekend. Het weer, de dag begint met bewolking, met in het noorden soms regen. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden.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 People give it up, cause we're rising up like the sun. So hold on, right? Come share my dream. No passing, no fighting. Me love, light keeps shining. Join this foundation, as we're raising, it until the break of day, I will lift you up, we can tear it up, feel really the love around, when this road comes down, Be fine.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 Like the sun, So So hold on Nat, FM zo What to be? You listen to people Momus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 van heel mijn hart voor jou. Schuil van de rood, bedek de dagen dat ik van je hou.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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood op te zijn, vandaag is rood, waar ook in blauw, van heel mijn hart voor jou. Met een hoofdletter Z van zo'n Zee, Zandvoort en Zoom